Zon nog, dat is wel pink, want een beetje zonne schijnt dat moet te zijn. Vergeten artiesten. Vergeten artiesten. Dat is die kleine man. Vergeten artiesten. Met Mike Winkelman.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 Alsof we daardoor beter gaan, je zou het laat gelopen gaan Rempo het Is open door een ramp worden bezorgd Maar elke nieuwe film van Charlie Tempo is tot het laatste plaatje uitverkocht. En waaronder je gelaten, waaronder je kniezen je moet er verliezen, dat is dom, dat maak je niet wijzer. Je ja, haar dat wordt rijzer en zie een ander lach erom. Waarom zou je klagen, waarom zou je kniezen? Je moet er verliezen, dat is dom. Dat maak je niet te wijzer, je ja, haar dat wordt rijzer. En zie een ander lach om. We lezen tot dat job in vroeger dagen. Al was te klagen, steen en been, toen waren toch de deur waar die dagen niet uitgewonden naar ik mee. Al zitten we een beetje in de schulden. Dat komt er goed, dat geef ik zwart op wit. We hebben immers nog een gave gulden. Alleen is het jammer dat ik ze niet bezit En waarom ze je klagen, waarom ze je kniezen Je moet ze verliezen, dat is dom Dat maak je niet wijzer, je ja, dat het wat En ziet een ander lacht om. En waarom wil je klagen, waarom wil je kniezen Je moet er verliezen, dat is dom Dat maakt je niet wijzer, je haalt dat voor prijzer En ziet een ander lachen erom. Zolang als je op aarde ondertussen Nog pijn kan kussen, zal het wel gaan Toewijzen ga je liefde lekker blussen dat staat de vrouwtjes ook wel aan. Het toeval is nou eenmaal vreselijk nukken. En niemand blijft van zorgen ongerept. Heus geld alleen, dat maakt je niet gelukkig. Alleen het is het vreselijk makkelijk als je het hebt. En waarom zou je klagen, waarom zou je kniezen. Je moet er verliezen, dat is dom. Dat maakt je niet wijzer. Je ja, haar dat wordt vrijzer. en zie een ander last erom. En waarom doe je klagen, waarom doe je kniezen, je moet te verliezen, dat is dom. Dat maakt je niet wijzer, je ja, haar dat wordt vrijzer. en zie een ander last erom. Ik schrijf je nou maar weer eens gauw Mijn schat, mijn lieve diertje En honderd zoenen stuur ik jou Al is het op een papiertje Desnacht zucht ik op de chambre. Anne-Marie, Anne-Marie En weerom staat zucht dan mee De hele compagnie De hele compagnie de varkenskluifjes waren fijn, ik weet niet hoe jij het gelapt hebt. Maar ik vermoed dat jij die stukken zwijn van je mevrouw gegapt hebt. Maar het was bij ons een reuzenvuil. Anne-Marie, Anne-Marie, wat smulde van jouw varkenskluif. De hele compagnie, de hele compagnie. Ik heb gegeurd met jouw portret. Je dikke hals en wangen. Nou word je in een lijst gezet. Dan word je opgehangen. Als je er levend hangen zou. Anne-Marie, Anne-Marie. Ik werd dan werd verliefd op jou. De hele compagnie. De hele compagnie. Ik heb de jongens ook gezegd. Van je ogen en je haren Ik heb precies ze uitgelegd Hoe dik je kuiten waren Vertelde alles op een prik Anne-Marie, Anne-Marie Nou kent je net zo goed als ik De hele compagnie De hele compagnie en als mijn dienst is gedaan, dan trouw ik dadelijk met je. Dan schaffen we ons een tafel aan, twee stoelen en een bedje. Het wordt een leuke trouwpartij, Anne-Marie, Anne-Marie. Want ik haal er al de jongens bij, van de hele compagnie, van de hele compagnie. Wanneer we eenmaal zijn getrouwd, dan leven wij zo feintjes. En als je van elkander houdt, dan komen er ook kleintjes. Maar met een paar ben ik niet tevreden. Anne-Marie, Anne-Marie, wij moeten hebben met ons twee een hele compagnie, Een hele campagne. Hele goede dag en welkom bij Vergeten Artiesten hier op www.vergetenartiesten.nl. Fijn dat u allemaal weer luistert. U hoorde Willy Derby met Waarom zou je kniezen en Kees Pruis bezongt Annemarie. marie We gaan nog een keer naar Kees Pruis, oma Lobbers en de Rotterdammer van de week is Maurice Dumas met Rotterdam aan zee uit 1914. Blijft u luisteren want dadelijk doe ik een oproep voor iemand die wat zoekt. Dus blijf luisteren naar vergeten artiesten die elke week weer onvergetelijk is met de artiesten uit het verleden. Veel luisterplezier. U luistert naar Vergeten Artiesten met Mike Winkelman. Heerlijk hè, die oude muziek. MUZIEK <tied> Een ome, die heet Lobbes, met een degelijk banaar. Maar de man heeft soms een snavel een enorme rode baard. Alle Nederlandse geiten zijn je zo heeft hij. Willem 3, Lambrouw en kop zijn er glad die jongens bij. En gaat ome Lobbes uit, roepen alle mensen luid. Ome Lobbes, ome Lobbes. Ik heb een duffie op het paard, voor een reisje in je paard. O oh, m'n lobbes, oh, lo Man, wat ben je zwaar behaard, mag ik eens in je paard. Als hij over het Rembrandtplein loopt, roept de diender, zeg meneer. Leek je molbaal in een steegie, je belemmert het verkeer. En toen hij laatst op een dag een bioscoopie had gemaakt. Was de retiradieusvrouw in zijn baard verdwaald geraakt. Mensen niet meer voor zijn dag en publiek zo met een lach. Oh meloobus, oh meloobus, ik heb een duffie opgespaard voor een reisje in je vaart. Oh meloobus, oh Man wat pijn je zwaar behaard, mag je klauteren in je paard En dagelijks komen uit New York hier, schepen met toeristen aan Die dat Hollands brok natuur schoon, met verwondering gaan slaan En gaat Lobbes met zijn vrouw eens, naar de artis blij te moe Werpen hem de kleine kinderen, dadelijk af en toe En de roepen keer op keer, klim eens in de boom meneer O m'n lobe, o m'n heb een huppie opgespaard voor een reisje in je baard. O oh m'n lobe, o oh m'n man wat beentjes maar behaard, mag je klauteren in je baard. Hoe m'n en aan die baard kwam, zal ik u vertellen gaan. Vroeger heeft hij voor zijn broodje op de kermissen gestaan. En er riep hij met een brulstem. Wacht een ogenblikje daar. Deze kant uit voor een daalder mag je zweven in mijn zink. En het duurde toen niet te lang. Op het spreekwoord kwam in van. Omallooben, omallooben, kept een op het paard. Voor een rijtje in je baard. Omelopen. Ommeloven, man, wat ben je waar behaard, mag ik kloteren in je baard. Langs de Maas sta ik vast. Nou, moet je nou eens horen zo'n lekker achterseerde uit Rotterdam in Vergeten Artiesten. Geboren op een... Graag, mogen dames en heren, mag ik u even feliciteren, voor dat er in een laat hebben slapen, deze vijf napen. Zij overheen, liepen we hier heel zijn dag op de winden. Toch mag kijken kon de zee maar niet vinden. Eindelijk nam hij iemand mee naar de weergeef. En dat was naar Rotterdam aan zee. Laat de hemel boemer waaien, in Rotterdam, daar kan je baaien. In plaats dat ik nou een een bezoek doe, ga met mijn vrouw, kom lach mij naar de hoek toe. Laat de hemel boemer waaien, in Rotterdam, daar kan je baaien. Dan roepen alle mensen die achter met van aan naar Rotterdam aan de zee. In Amerika had men het vernomen. Dadelijk is een familie gekomen. Prof mijnen en vriendmachine kommen zijn er gekomen. Naar onze zee, na lang zoeken zijn de enkele postdomen. Op de kralingse plaats aangekomen, gingen een galder naar de trein. Nee, daar wilden ze niet zijn, want ze vonden hier de zee te klein. Laat de hele koe maar waaien, in Rotterdam, daar kan je waaien. In plaats dat ik nou even in een bezoek doe. Laat me vooral zo dat zij naar de hoek toe gaan, nee, zij moeten maar vallen. In Rotterdam kan je in de motor vallen. Ze nou roepen alle mensen die haast rond en ontlei, wat naar Rotterdam heen. Apropos, ze nemen ten denken, ten vrienden. Dat we ons hier in een pad laten vinden. Laat maar kijk, kunnen dit huis in Dit maar een Het komt goed los. rinken maar al zo'n acht uur van huis aan. Dat een twaalf uur al vlak voor de zee staan. Binnen sport trek je hier boven voorhoud en een vier. En dan drinken we ieder maar plezier. In Rotterdam, daar kan je falen. In plaats dat ik nou geen lingen een bezoek doe. Gaat met de me vrouw tot zijn naar de hoek Laat even, hoe Maar Laat de maar In Rotterdam, daar kan je falen. Nou roepen alle mensen die achter het verkeer. We gaan naar Rotterdam en zee. Voordat we naar de volgende gaan, ga ik u even een vraag stellen. Ik ben op zoek naar opnames van Kees Pruis voor de heer Jan Koster. Die wil zijn verzameling van Kees Pruis helemaal compleet maken. Dus heeft u opnames thuis liggen, stuur het om een lijstje naar vergetenartiesten.gmail.com en dan stuur ik het naar de heer Koster toe. Bedankt en ik hoop dat u mee helpt zoeken om deze collectie compleet te krijgen. Want de vergeten artiesten mogen niet vergeten worden. Zeker niet Kees Pruis. We gaan naar de volgende, Frans Toon met Golfstroom uit 1939. En we gaan dan weer naar de volgende van Kees Pruijs. Spreek je moederstaal deel 1 en 2 in het kader van het zoeken naar opnames van Kees Pruijs voor de heer Koster. Vergeet niet een mailtje te sturen als uw spullen thuis hebt liggen. Vergeet de artiesten at gmail.com. Laat de artiesten uit het verleden voortleven. Dank u wel.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 Ik ken een lied dat het waard bekoort, ik ken een lied van een melodij. Ik heb het in mijn jeugd gehoord, dat is al nou vier jaar voorbij. Dat was dat oude Hollandse lied, dat vaak mijn moeder zong. De moderne Holland kent het niet. Een Duits en Engels song. Als je niet meedoet aan vreemde spul, dan ben je een surfersul. Het Engels melodietje dat je alle dagen hoort: Oh, oh, oh. koolbaks, die echt Hollandse koolbaks weet wat het publiek bekoort. Oh, oh, oh. O, o, Hij dacht, is beter als ik met de vreemde naar mij tooi. Ohoho, Dat klinkt zo lekker, vreemd, dat vindt men in Holland mooi. Ohoho, Spreken de films en een radio. Maken ons zo, maken ons zo. En je bent hopeloos overwets. Doe je niet mee aan vreemdeswets. Dat moet een stuk. Van hemel zijn Is het refrein Voor groot en klein Holland is vreselijk nationaal Maar het heeft lak Aan de eigen taal Koor in de keuken De dienst mag gillen Van happy dice Ardier agijn En is ze bezig Met aardelen schillen dan zingt ze Liebe, is zo schoon. Ik blijf bij dir, bis morgen früh schats. Dat klinkt zo mooi in de Duitse taal. Maar als ik schat, ik blijf graag bij je. Tot morgen vroeg, vind iedereen het banaal. Ik en een staat naar lieve die zin. Zo jankt alle dagen mijn vrouw. Ik heb haar gezegd, als je dat werkelijk meent, dan ben ik geen kerel voor jou. Zij zegt, omdat jij van hout bent, ik zeg, als je zo lang getrouwd bent, dan wordt het vervelend, maar zij antwoordt ras, als ik Lillian Harvey maar was. Dat is die lieve de matro Klinkt het bij me tot dat middernachtelijk uur? Ik heb bij je in prambelhomozen. Zingt de vent op de straat in de maan? Het kleinste kind loopt teksten zingen. Als Hollands was, was een schandaal. Ba -la Moer bamoeront, bondir lieve Wij verachten en verkrachten onze eigen mooie taal. En Noor en Johnny, zie zit Als ik niet meedoen, verdien ik geen geld. Jammer, maar het is de eis van tevlieg. Du, du, du, du. Die vreemde liedjes en melodietjes. Van kop is poesend weer draaf Ja, Jammer, vaak maakt die muziek mij ziek. Du, du, du, du. Ons kleine Holland annexeert zichzelf, is eens gezegd. Dat is nog niet waar, maar in de taal zijn wij ieders knijp. Oh, het is zo dachtig, die vreemde taal. En zomme jongens zijn we allemaal. Holland. waar gaan we met je naartoe? Du, du, du, du. Wie is daar? Zingt de meid als er gebeld wordt. Wie is daar? Zou de schillenboer zijn. Wie is daar? Is het de butcher of de melkman? Wie is daar? O, het is de knecht van Albertijn? Oh -oh -oh -oh -oh. Wat zijn we de waars? Oh -oh -oh -oh -oh -oh. In de land van de kaas. Muziek moest zijn in Dallas tijd. Al ga je dood van narigheid. Al dreigt een burgeroorlog, wij stemmen mee in het koortocht. Ellende en armoe overal, het orkest van het revolutiebal. Ontwapening en vrede, valse schijn, maar muziek moet er zijn, muziek moet zijn. Onze oosterburen zorgt voor het reprein, muziek moet immer zijn. De saxofoon klacht in een toon, die je naar een haring doet z'n Wie wordt een mens van die klachten in het land van Rijn, Maas en Waal? Zit je in het café, in de tram of de trein, dan hoor je alle talen spreken. Je vraagt je soms af, zou ik in Holland wel zijn, of leef ik in vreemde streken. Als daar Piet Hein getuige van zou zijn, dan schaamde hij zich dood. Dan nam hij gauw een boot, ging zeilen in een moddersloot. En gabte nooit meer een zilveren bloot. Dat men in Holland wel vreemde talen leert. Dat is nuttig, maar daarnaast dient ook onze eigen taal vereerd. Waarom, waarom die vreemde talen tooi? Waarom, waarom is de eigen taal niet mooi? Neem Hollandsburgers, burgers, deze raad, daar heb je vreugde van. Parameit, het vreemd als het niet nodig is, spreek je moerstaal waar je het kan. En we gaan naar Louis Nouret, vriendinnetje uit 1937. De Remmlers, meneer Baron, is niet thuis uit 1939. En ook uit 1939 is de Remmlers met Marshall Tielemans. Dag schattenboutje. Hel maar niet, uit 1923, wordt bezongen door Willy Derby. En de laatste alweer, waar heb ik dat eerder gehoord, met dank aan André Visser, John McCormack. When You and I Were Young, Maggie, uit 1925. En Kees Pruijs vertaalde het Toen jij en ik nog jong waren, oudje, uit 1929. Nogmaals, heel veel dank aan André Visser. En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van dit programma. U krijgt eigenlijk nog de afkondiging en nog een aantal nummers. Totdat het programma helemaal stilvalt. Tot volgende week zondag natuurlijk weer. Want dan is er weer een nieuwe Vergeten Artiesten. Dank u wel voor het luisteren en voor uw aandacht. En deel dit programma met iedereen die de nostalgie een warm hart toedraagt. Dank u wel. Kijk ook eens even op www.vergetenartiesten.nl en schrijf eens in ons gastenboek. Tot de volgende week. Slaagt, zijn ontvankelijk gemoed in vlam te zetten U kent dat wel zo'n kind dat je met één blik alles doet En waar je bij je pa een berg bezwaren om ontmoet Elke man heeft in zijn leven zo'n vriendinnetje gehad Waar hij veel van heeft gehouden dat hij dankbaar blijft herdenken als des levens grootste schat. En waar hij toch niet mee komt trouwen. Want het leven is een barnet van conventies en fatsoen. Vol verplichtingen en dingen die je al dan niet kunt doen. En dan is er nog een noodlot dat je opneemt en verstrooit. Maar dat vriendinnetje, dat klein vriendinnetje, dat vergeten man toch nooit. Met een vrouw is het wat anders als een vrouw er ooit toe komt voor de liefde, rang en afkomst te vergeten. Dan neemt niemand het haar kwalijk, want het hart is haar domein en de liefde daar primair, zoals we weten. Doch waar ter wereld, zeg me, wordt een man getolereerd die het hoofd niet op wat anders dan op liefde concentreert. Daarom hebben ze ook allen zo'n vriendinnetje gehad, Eentje waar je van mocht houden. Dat je nimmer zult vergeten, daartoe was het de grote schat. Doch waar je onmogelijk mee kon trouwen. Want tenslotte was je zaak daar, je familie, je fatsoen. En die mooie reeks van dingen die je al dan niet kunt doen. En het noodlot dat nog meehelpt en je opneemt en verstrooit. Maar dat vriendinnetje, dat klein vriendinnetje, dat vergeet een man toch.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 Niet op de aarde zijn, het is niks dan saggerijn. Wanneer oh, je zit te klagen, nou dan ben je het niet alleen. En je vraagt meteen, het waar moet dat heen? Kom je iemand tegen? Die zit verlegen, loopt al te griemen, hij kan niks verdienen. En hij vraagt je dan ook trots. lees me even bezig op. En je zegt heel recht lang in laag. Hou maar niet, denk aan dit ene lied. Je kan alles van me krijgen, maar ik leen je niet. Het is belabberd en op je nou al morgen. Maar nu zo slecht hier wordt, kom ik zelf te kort. Hij uit, de slaag me niet. Wees wij dan vraagt me niet. Ik loop zelf op zeven hakken, maar ze klaagt me niet. Als je toch iets van me hebben wou, neemt mijn schoonmoeder dan met mijn me vrouw. Een suikerookje lag op sterven, de familie kwam. Ik kermde o oh, wat lap, maar dat was gezwap. De daden stil te rekenen, die was aanverwacht. De dacht toen gaat die dood, zijn we uit de brand. Al de erfenamen, baden te samen. Wat gaat ons die vent als heermakeren en Tamara de oude. Wat een trot, die knapte plotseling op. Richt toen weer, dank u heer, ik niet meer. Niet. Ik voel me weer patent. Ik ben weer beter zo. Je ziet je herfst. Geen rode cent. Nu ik heb gezien dat kleine groot Op mijn cent door de voer, Ik ben niet dood. Je ziet verkeerd hoe oh, Wees wijs meer smijt er nou. de donkere darken, draai maar. Op oh, blazenbouw in ik van mij zijn al van pomp een kork zoek dat maak ik maar Zoek de zon op dat is wel pijn. Want een beetje zonde schijn, dat moet nog zijn. Vergeten artiesten oh,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 As free by the fire. Of the days that are gone, Maggie, when you and I were young. the oh, Out moet mij toch van het haar Wij zijn aan herinnering rijk je herinnering aan vreugde en zomaar Een hemel geluk is voor ons Pauwtje, dat wij voor elkaar zijn bestaan. Zij maar in de leven in groug, als je kan de Altje, tot steun op deze dag nog aan mij tot herf voor den geest, als je toen ik keer maal je zag wat ben ik verliefd toen de week. Oudje, ik droomde bij nacht en bij dag. Wat was ik gelukkig met jou? Oudje, wat heb ik toen ik wat mouw gedaan? Ach, ach, ach, weet je nog hoe rijk was ik toen jou ja, als mijn vrouw? Houtje... Naast mij voor het altaar nog staan. De kinderen, zij zijn onze vreugd. Oudje, ik ben al groot papa. Wij warmen ons nu aan hun jeugd. Oudje, zij doen ons in alle leren na. En maken bij onze ballen, oudje, dan kan ook een zijn. Bij moeilijke zorg en verdriet, oudje, was er toch op van het schijn.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 But knows, but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 omdat zijn radio kapot, is, wacht voor de buren nog van al die sweetie dingen. Goedemiddag, lieve mensen. Dit is Louis Davids. Ik luister graag naar Vergeten artiesten op de radio. Het programma van Mike Winkelman. A for apple, B for bat, D for dog, and C for cat. But that's no use to kids today. They want to swing it the modern way. A for horses, B for mutton, C for looking. D for N E for Adam, F for essence. That's the new swing alphabet. G for goodness, H for wrinkles, I for lutin, J for orange, K for answers, L for leather. That's the new swing alphabet. M for ever blowing bubbles, N for dig over there, Q for song, Alpha mo. S for reason, T for two. You forgot me. V for la France. W for fortune. X for breakfast. Y for mistress. Z for breezes. That's the new swing alphabet.